Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9456 met vanavond Sport en Nieuws. We houden u ook op de hoogte van de gebeurtenissen in Libië. Niet alleen op de hele uren, daarom een nieuwsbulletin, maar ook op de halve uren. En tussendoor komt buitenlandredacteur Kees Elenbaas vertellen wat de ontwikkelingen in Libië zijn. Maar dus ook volop sport. Nak tegen FC Groningen. Twee ploegen die er de laatste weken een gewoonte van maken om te verliezen in die houtkamp. Ja, 19,5 minuut gespeeld. Nou geven beide ploegen verliest vanavond tot nu toe. Want het staat 0-0. Uh, wel een uh, goede actie gezien van FC Groningen. Een kopbal van Stenman op de paal na vrije trap van Tadic. Beide ploegen lichtelijk uh, gehandicapt. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Uh, NAC in de aanval. Maar Groningen is ietsje beter. Heeft dus die kans gehad via Stenman. Bal op de paal. Dus 0-0 bij NAC tegen FC Groningen. Er zijn nog drie wedstrijden. VVV Willem 2 om kwart voor acht. Het gaat natuurlijk om een degradatie. Kan Willem 2 nog iets doen? Dan moet het winnen in Venlo. Herakles tegen Heerenveen is ook om kwart voor acht. En om kwart voor negen de late wedstrijd uit Nijmegen. NEC tegen De Graafschap. En er is vanavond ook nog Korfbal Fortuna tegen PKC. Een wedstrijd die om 8 uur in Delft begint. Langs de lijn op zaterdagavond met sport en... muziek. David Bowie, let's dance. Nak tegen FC Groningen. Wat is er met Groningen aan de hand de laatste week, Andy? Ja, heel simpel. Uh, ze winnen niet, vier keer op rij verloren. Dat is... Uh dat zijn de coole cijfers. Maar ook Nak doet het uh, niet goed. Nak staat dertiende met 33 punten. Ik moet wel zeggen, Herenvee staat bijvoorbeeld negende met 35 punten. En uh, Groningen nog steeds zesde met 44 punten. AZ 49 punten staat op de belangrijke vierde plaats. Uh, maar 0-0 de stand in deze wedstrijd. Waar Nak natuurlijk ook nog gebukt gaat uh, rond uh, geldzorgen. Uh, 1,7 miljoen is het afgelopen dagen binnengehaald. Er moet nog 4 ton binnenkomen. Om helemaal uh, in ieder geval voor een korte tijd zeker te zijn van. Uh, bal bezit voor FC Groningen. Het lukt net niet om de bal via Stenman bij zijn ploeggenoot Tadic te krijgen. Tadic die een vrije trap nam, waar Stenman vanuit op, uh, op de paal kopte. En nu krijgt uh, Tadic de bal uh, de inworp, maar die uh, komt niet uh, terecht. Maar wordt helemaal in, gewoon ingeleverd. En dan kan Stenman schieten. En een uitstekende eerste reactie. Hij laat de bal nog wel even los van uh, Jellet en Rauwelaar, de Kerstverse International. Maar dat was knullig verdedigen van. Uh, uh, van uh, Nack Breda, waardoor Groningen zomaar een grote kans kreeg via Stenman. Maar Stenman stuit dus op Jelle ten uh, De hoekschop is een uh, gevolg. De tweede hoekschop voor FC Groningen. Nak heeft er al drie gehad. Heeft uh, vooralsnog niets opgeleverd. 25,5 minuten gespeeld. Met Tadic vanaf de linkerkant. Met zijn linkerbeen. Bal van het doel af. Daar komt die bal richting tweede paal. Daar staan de koppers. een daarvan is Grandquist, die, Of Evans. Die de bal wel raakt maar half. En dan komt de bal weer voor. En er is een stemman die op de benen van Boesebond schiet. Gaat het spel verder met Groningen balbezit. Bakuna schiet van heel ver over het doel van Jellet en Rauwelaar. Een aardige fase voor FC Groningen. Een beetje ook weggegeven door Nac Breda deze mogelijkheden. Maar goed het levert geen doelpunten op. Nog altijd 0-0. Nog een aardig ding. Ronald, ik weet dat jij uh, graag programma boekjes uh, spaart. <laughs> nou die van uh, NAC tegen Groningen, die zul je van uh, internet moeten afplukken. Want toen uh, het boekje, uh, de, de inhoud werd ingeleverd bij de drukker, zei de drukker ja maar ik wil eerst geld zien. Ja en dat, dat had uh, NAC Breda op dat moment uh, niet. Dus geen programma boekjes bij de wedstrijd, die staan alleen maar op internet. Kun je precies lezen hoe of wat en wie en waarom. Wij hoorden natuurlijk via de radio en dan vertel ik dat de inborf voor FC Groningen is. Maar die wordt zomaar weer ingeleverd wordt nu door Groningen bij Nauk Breda gaat uh, uh, Leonardo er vandoor en Veher. En dan uh, hebben we de aanval zo'n beetje alweer gehad, want die gaat heel langzaam. Het staat 0-0 bij Nauk Breda tegen FC Groningen. Een week geleden brak Ajax-keeper Maarten Stekelenburg op de training zijn duim. Inmiddels is hij geopereerd en is het duidelijk dat Stekelenburg dit seizoen niet meer in actie komt. En Dat betekent dat hij de bekerfinale, de race om de landstitel en de twee EK-kwalificatie in met Hongarije mist. Stekelenburg, die voor het eerst voor de microfoon reageert, vertelt hoe het vorige week allemaal ging. Nou, niets, eigenlijk niet echt veel bijzonders. Het was uh, voorbereiding op, op een aanwerkvorm, gewoon het keepers keeperstraining. En ik kon de bal recht op mijn af en ik kreeg totaal verkeerd op mijn duim. En uh, ja goed, dat deed heel even zeer. Niks bijzonders eigenlijk. Ik heb ook nog een half uur doorgetraind. Ik kan het vaker als keeper zijn dan bal verkeerd op je vinger. Dus dat was eigenlijk niet eens zo schrikkelijk. De uitslag die er die middag kwam wel. Uh, naar na de hand van een foto. Dus uh, ja goed, dat viel heel erg tegen. En dan zeker nog na de operatie. Die toch iets anders is verlopen dan uh, ze van tevoren hadden gehoopt. Maar ja uh, goed, je moet je erbij neerleggen. Wanneer werd voor jou voor het eerst duidelijk dat het zo ernstig was? Toen ja, het klinkt raar dat ik de knopen van mijn, van mijn gulp dicht doen. Dat, uh, dat ging niet. En dat was zeg maar, praktisch. En Wie vertelde jou op welk moment zeg maar, uh, ja, dat, het, uh, dat het echt over was voor, de, voor dit jaar? Dat ging eigenlijk in twee delen, of niet? Want je hoopte eerst nog misschien van de bekerfinale? Nou, de eerste prognose was vier tot zes weken. En dat was mede door uh, met een operatie dat het botje teruggezet kon worden. En, uh, goed, dan, dan kon ik eventueel de bekerfinale nog halen, de laatste competitieweschaat. Maar dat bleek na de operatie dat, uh, dat het botje niet meer terug te plaatsen was. En dat ze het op een andere manier hebben mo uh, moeten doen. Het botje eruit gehaald uh, en nog wat meer dingen. Uh, ja, goed, dat was al 7, 7 tot 9 weken. Ja, goed, dan weet je dat het over is. Wat is dan het eerste wat, wat bij je te binnen schiet? Uh, oranje, uh, Ajax, uh, nou ja, de titel, de beker? Wat, wat, wat, wat er door je kop? Nou, de wedstrijden die ik niet meer kan spelen dit jaar. Dat, dat is eigenlijk het eerste dat het, gewoon, dat het over is uh, voor dit seizoen. En, uh, ja, goed, dat doet zeer, zeker op het moment dat nu de prijzen worden verdeeld. Dat is uh, ook nog een keer een Nederlandse helftal met twee hele belangrijke wedstrijden. Ja, goed, dat is heel vervelend. En, uh, ja, goed, dat, uh, dat deed ik wel even zeer, moet ik zeggen. Dan zie je meteen Ajax uh, uitgeschakeld worden in, in Europa. Begrijp je dan meteen het gevoel van ja, als ik er had gestaan, was het misschien anders gegaan? Nee, nee absoluut niet. Dat niet. Maar het uh, doet wel zeer om ze dan daar... Uh, te zien spelen eigenlijk en dat je normaal gesproken daar normaal altijd staat en dan niet kan helpen. Dat is het dat, dat, dat meeste pijn moet ik zeggen. Hoe kijk je naar je vervanger op zo'n moment, Na, naar in dit geval Jeroen Verhoeven? Nou goed, ik, uh, ik ken hem dan uh, heel goed, ik elke dag met hem. En, uh, er worden wel eens rare dingen gezegd op televisie waar ik totaal niet mee eens ben. Ik bedoel, je moet iemand beoordelen op zijn keepers kwaliteiten. Niet op zijn postuur bedoel je? Uh, nee, dus uh, dat vind ik uh, totaal niet, uh, ja, niet eerlijk, naar hem toe ook. Want, uh, het is een uitstekende keeper, en dat heb ik, uh, ik, bedoel, ik kan het weten, want ik train iedere dag met hem en uh, ik vind dat hij daar prima tot nu toe uh, uitstekend doet. We zitten hier aan de rand van het veld. Uh, zou het daar zomaar kunnen zijn dat je bij wijze van spreken je laatste wedstrijd voor Ajax hebt gespeeld? Want uh, <laughs> ja, je hebt nooit, nooit er een geheim van gemaakt dat je toch ooit nog wel eens een keer wat anders wilde. Dit, uh, dit is misschien het laatste wel geweest vorige week. Ja, dat zou zomaar kunnen, dat weet je nooit. Wat ga je nu de komende periode doen? Wat mag je doen om, om, ja, om in shape te blijven, om, om conditioneel goed te blijven? Kun je nog kun je iets bewegen? Nou, ik kan nu de rest van mijn lichaam kan ik gewoon bewegen. Dus dat is het probleem niet. Nee, ik heb nu uh, de volgende week terugkomen, Dan, gaan dan, uh, dan wordt de wond geïnsupporteerd, dan gaan de hechtingen waarschijnlijk uit. Dan krijg ik nieuwe gips. En dan ga ik eventjes uh, een één of, of twee weken weg met uh, mijn vrouw en, uh, en mijn zoon. En dat zijn Maarten Stekelenburg in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeijer. me. was dat van Cairo Emerald. Inmiddels is aangeschoven Kees Edenbaas. Hij houdt ons vanavond op de hoogte van het laatste nieuws uit Libië. Kees. Ja, we weten inmiddels dat, uh, dat het schieten daar uh, begonnen is. Een, een Frans vliegtuig die heeft om kwart voor zes onze tijd voor het eerst het vuur geopend in, uh, in Libië. Inmiddels weten we ook um, dat het, daarbij vier Libische tanks zijn uh, vernietigd en uitgeschakeld. Uh, ten zuidwesten van Benghazi. Um, ondertussen is ook gereageerd op, uh, op dat ingrijpen vanuit, uh, vanuit Moskou. De Russische regering die heeft laten weten dat ze het betreuren... dat de westerse mogelijkheden zijn begonnen met, een, uh, met acties uh, tegen Libië. Dat is een beetje de eerste tegenstand dus eigenlijk? Dat is een beetje de eerste tegenstand. We uh, weten dat de Russen in de Veiligheidsraad zich hebben onthouden van, uh, van de stemming. Dus het enthousiasme aan die kant was niet groot. Nou, dat is maar weer eens uh, bevestigd door deze verklaring... Uh, aan de andere kant, uh, aan de Amerikaanse kant, de minister van Defensie Robert Gates... die heeft zijn reis naar Rusland, die, die geboekt stond voor dit weekend, uh, uitgesteld... om de ontwikkelingen in, in uh, Libië bij te houden. En dan is het laatste bericht wat we hier krijgen vanuit uh, Tripoli... dat de Libië bezig is om menselijke schilden te vormen... Uh, rondom belangrijke plaatsen in de hoofdstad. Onder andere bij het hoofdkwartier van uh, Muammar Gaddafi en bij de luchthaven van de hoofdstad Tripoli. Dat heeft de staatstelevisie tenminste willen weten, of laten weten. En dan tenslotte het internationale Rode Kruis. Die heeft opgeroepen om dat vooral niet te doen. En daarbij gezegd, nou, de strijdende partijen opgeroepen... zoals het dan meestal gaat in dat soort situaties... om in ieder geval medisch personeel en ambulances met rust te laten... en vrije doorgang te geven. Oké, okay, en van Libië gaan wij verder met het buitenlandse voetbal... Bayern München won vanmiddag in Duitsland. Okay, okay. Uh, Freiburg uh, werd verslagen. Uh, in Freiburg het werd 1-2. Robben viel daarna een half uur geblesseerd uit. HSV versloeg Köln met 6-2. Drie goals van Petritsch. Nuremberg werden Bremen 1-3. Hannover 690, Goffenheim 2-0. En Eintracht Frankfurt Sankt Pauli 2-1. Aan kop gaat Borussia Dortmund 61 uit 26. Dortmund is op het ogenblik bezig. Het is daar bijna rust en uh, staat voor. Het is al rust hoor ik. Uh, en staat voor met 1-0 tegen Mainz. Leverkusen staat op 9 punten, heeft 52 uit 26 en Dortmund had er 61 uit 26. Hannover is derde, 50 uit 27 en Bayern München heeft er nu 48 uit 27 en bezet ermee de vierde plaats. Dan Engeland, Manchester United versloeg Bolton Wanderers 1-0. West Bromwich Albion Arsenal 2-2 met één goal van Robin van Persie. Tottenham Hotspur kwam niet tot scoren tegen West Ham, maar West Ham deed het ook niet, het bleef 0-0. Aston Villa, Wolverhampton 0-1 Blackburn Rovers Blackpool 2-2 Stoke City, Newcastle United 4-0. Wigan Athletic tegen Birmingham City 2-1. Manchester United gaat de kop 63 uit 30. Gevolgd door Arsenal 58 uit 29. Manchester City 53 uit 29. En de vierde plaats is voor Chelsea 51 uit 28. En Chelsea speelt morgen thuis tegen Manchester City. En die houdt kamp. 0-0 bij... Uh... Nak Breda tegen FC Groningen. Wel een hoekschop voor FC Groningen. Vanaf de rechterkant. Ik denk dat Thadis dat ook gaat doen. Maar wel met zijn linkerbeen. Zoals hij alles met zijn linkerbeen zo'n beetje doet. Corners nemen, schieten en noem maar op. Maar dat kan hij heel aardig. Deze Thadis die toch een klein beetje vorm is. Sinds hij uh, in de winterstop uh, uh, te kennen kreeg dat er uh, clubs in hem geïnteresseerd waren. Hetzelfde geldt voor Grankwies. Komt de bal voor doel, maar makkelijke vangbal voor Jellet en Rauwelaar. Opvallend dat Jim van Vessem de reservekeeper van Nak Breda al een tijdje warm heeft gelopen... Je hebt niet gezien uh, aan Jelle ten Rauwelaar dat er iets aan de hand zou zijn. Maar uh, Van Vessem zit alweer. Over blessures gesproken, ik uh, kon het wel aan. Nogal wat uh, blessures en schorsingen aan beide kanten. Leurling bijvoorbeeld in Kolka geblesseerd, licht geblesseerd Amoa Die zit wel op de bank bij Nac Breda. En ook uh, blessures natuurlijk, maar Tafs die missen ze heel erg bij FC Groningen. En ook nog uh, schorsingen met Luciano, de keeper en Holla. balbezit voor Bakuna brengt hem al voor in de handen weer van ten Rauwelaar voor uh, Luciano staat van Low trouwens in het doel en die heeft weinig te doen gehad. Ja, kan de bal nu zomaar oppakken omdat de uittrap van Ten Rouwlijn één keer aan de andere kant komt bij diezelfde Brian van Lo. Balbezit voor FC Groningen. Dat eh, wat gevaarlijker is in de aanval. Af en toe eh, gaat de spits van nou Bredaar nog wel eens aardig vandoor. Dat is Leonardo eh, vandaag en nu is het een aanval. Van FC Groningen. Maar bal volkomen verkeerd geraakt door Kieft en Belt. En dus uh, gaat de bal over de achterlijn. En mag Jelle ten Rauwelaar. Gisteren kreeg hij het officieel te horen. Hij verwacht het al een beetje vorige week. na de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat hij bij de Oranje selectie van Bert van Marwijk zit. En dat is natuurlijk leuk voor de keeper. Die met links nu gaat uittrappen. Op zijn uh, 30-jarige leeftijd. Uh, bij Oranje. Wel als derde keeper. Maar dat zal hem uh, absoluut uh, een, een zorg zijn. Balm <lacht> zit voor Groningen. Ja, Jij weet wat ik wilde zeggen zeggen. <laughs> <laughs> Balbezit voor FC Groningen. Nog altijd. En FC Groningen, dat wat verzorgde spel, met name achterin, waar ze veel doelpunten tegen hebben gekregen. Sparf heeft de bal. Speelt de bal naar de rechterkant, waar Pedersen de bal weer doorspeelt. Naar helemaal de rechterkant, naar de Enevoltse. Ze, ene ze gaat er langs. Goeie bal. Terug op Pedersen. Pedersen in het strafschopgebied. Maar dan probeert hij hem terug te leggen. Krijgt hij hem nog voor de voet hoog. Oei, oei, oei wat een kans, zegt een enorme mogelijkheid voor FC Groningen, die er, eigenlijk wel in had gebogen. want uh, het was uh, de bal die eigenlijk uh, volkomen verrassend voor de voeten van Enevolts kwam uh, voor het hoofd, moet ik zeggen. Maar hij kopte de bal naast het doel en zo blijft het 0-0 bij NAC FC Groningen. <tie> Su questa amicizia nuova pace sì cosa Che so come sono e tutti chiedo perdo Se qualche fatto è fatto io però chiedo Sai da un sorriso io ti pago una cosa Su questa amicizia nuova pace sì Cosa Perdono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 Sico che fatto è fatto io però chiedo era nel sorriso e ti par su questa amicizia nuova pace sì perdono.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 Perdono su quel che fatto è fatto io però chiedo regala il sorriso io ti porgo una Rosa. su questa amicizia nuova pace sì Rosa. perché so come sono infatti chiedo perdono su quel che fatto è fatto io però chiedo regala il mio sorriso io ti porgo una Rosa. su questa amicizia nuova pace sì Rosa. perdono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 Che fate fatto io però chiedo regala il sorriso e ti porgo su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo che fate fatto io però chiedo regala il sorriso ti su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh fatto io oh oh oh oh oh oh oh oh oh Su questa amicizia nuova pace sì Rosa. Perché so come sono oh oh oh Tiziano Ferro was dat met perdono. Radio 1. Ook op de halfuur een extra. Ook op de halfuur een extra nieuwsflits. Nou net wel. Franse gevechtsvliegtuigen hebben bij Benghazi een aantal Libische legervoertuigen vernietigd. Het was de eerste aanval op Libische troepen na de internationale topbijeenkomst in Parijs over Libië. Daar is vanmiddag besloten dat tot de aanval mag worden overgegaan. omdat kolonel Gaddafi zich niet houdt aan de resolutie van de VN-veiligheidsraad van donderdag. Daarin staat dat Gaddafi geen burgers mag aanvallen en dat deed hij vandaag wel. In Benghazi vielen daardoor tientallen doden. De Franse aanval is in Benghazi en op andere plaatsen met gejuich begroet. Vrijwilligers hebben vandaag 6500 klussen gedaan in het kader van de actie NL Doet. Gisteren en vandaag waren daar in totaal 350.000 mensen mee bezig en dat was een record. Volgens het Oranje Fonds, dat de actie elk jaar organiseert, is alles goed verlopen. En dit jaar waren er voor het eerst ook vrijwilligers actief op Bonaire. Daar waren, er, waar, daar waren 500 mensen in touw. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio NOS, op en NOS Radio, Er wordt gevoetbald in Breda, NAC tegen FC Groningen. Nog steeds 0-0, Andy. Dat was het eerste het seizoen niet. Dat was de wedstrijd van Granqvist overigens. Toen won FC Groningen met 2-1 door drie doelpunten van Granqvist. Eentje in zijn eigen doel en twee benutte penalties in het andere doel. Dat was knap overigens, ook de enige wedstrijd dit seizoen dat Brian van Loon op doel stond. Nu staat hij dat weer en komt waarschijnlijk in actie, want we gaan een hoekschop krijgen voor Nac Breda in de extra tijd. Ik heb zo snel niet kunnen zien hoe lang dat is. Eén minuut extra tijd. Uh, met een hoekschop vanaf de linkerkant die door Julian Jenner wordt genomen. Jenner, afgelopen zondag, vorige week, zondag nog een doelpunt makend voor Nak tegen Feyenoord. Wedstrijd die in de slotfase verloren werd. mag het nu gaan doen met het rechterbeen. Vanaf de linkerkant. Daar komt die bal. Goeie corner voor het doel. Net over Luiks heen. Die kan net niet koppen. En dan wordt de bal moeizaam uitverdedigd. En heel slecht uitverdedigd. En dan kan er bal toch nog op het doel worden geschoten. Maar is het een, een wippertje in de handen van keeper Brian van Lo. Het uh, schotje van Kees Luiks. Na slecht werk van Enevoltse. Die hem zomaar inleverde. Nu kan in de slotseconde van de eerste helft. Kan FC Groningen weer in de aanval. Gaan. Gaan, Hiarie, die de bal de diepte inspeelt. Kan Stemman erop lopen? Ja, dat kan niet. Maar ook Verher doet dat. En Verher mag de bal dan nog wel raken. Maar dan heeft Pieter Vink gefloten. Drie maal maar liefst. En dat betekent rust in het Radverlegstadion. Nakbreda FC Groningen 0-0. Met de val van Oscar Freire viel het tactische plan van de Rabobankploeg vanmiddag in duigen. Geen vierde overwinning voor de Spanjaard in Milaan Sanremo... en al helemaal geen kroon op het zo succesvol verlopen voorseizoen. Geo Lippens vanuit Italië met een bijdrage over een ploeg die vandaag klappen opliep. Ah, nee. Erik Breukik, Oscar Freire, kwam binnen met een bebloede knie. Dat was eigenlijk het moment van de wedstrijd, hè? toen was het over. Nou goed, normaal hij kon nog wel weer terugkomen in het peloton. Maar uh, de wedstrijd was inderdaad daarover omdat, uh, omdat het gat in één keer twee minuten was met vijftig man. En uh, ja, toen hebben ze daar nog wel, uh, wel achtervolgd. Ze kwamen nog wel tot een minuut. Maar vooraan zaten, ze, zaten veel, veel sterke ploegen. Dus ja, dat was, uh, nou, dat was niet te doen. Had jij televisie aan boord? Heb je kunnen zien wat er nou allemaal gebeurde? Want het duurde wel heel erg lang voordat hij een nieuw wiel had. Nou ja goed, hij moest, ik weet niet of hij nieuw wil moest, maar hij moest in ieder geval daarna ook nog een nieuwe schoen. Dus dan dat, dat moest hij op ons wachten, want die liggen in de auto. En dat duurde ook, want wij zaten in die afdaling uh, achter een motor die gevallen was. Dus uh, ja, al die auto's waren ver achter. Dus voordat die organisatie er was in die groep, toen was het gat twee minuten. En de hele ploeg stond erbij, dus dat betekende gewoon meteen dat je alle pionnen kwijt was. Ja, je, je moet zeker voor de cipressen aansluiten. En uh, dat kan natuurlijk als het vooraan uh, stilvalt. Maar dat... Ze reden vooraan net zo hard als de groep achter. Ze kwamen wel iets dichter tot een minuut, maar... goed. Uh, je, je moet echt bij de suppress zijn, moet je bij de eerste zitten. En als dat niet zo is, ja, dan is het uh, over en uit. Tegen zoveel pech kun je weinig doen en uh, snel vergeten. Hopen dat de blessures meevallen. Sebastian Langeveld, de belangrijkste vraag is, uh, hoe is de schade? Ja, nu gaat het eigenlijk wel. Wel een dikke enkel en uh, ja, mijn knieën ja, er zitten schaafond op. Maar daar ja, kan er niet echt heel veel van zeggen. Mijn enkel is dik. Ehm... Uh, ja, ik denk zelf niet dat het gebroken is, maar we gaan toch foto's maken voor de zekerheid. En uh, ja, er zit, uh, zit een aardige, aardige bult op en dat is, uh, dat is niet echt goed natuurlijk. Want vertel eens even over die valpartij. Iedereen heeft het hier natuurlijk over die schuiven van Oscar Freire. Dat was het ernaar. Jij viel ergens midden in het peloton. Ja, ik viel eigenlijk twee, drie kilometer voor Lamani, denk ik. Ja, dat was, ja ik verwacht, iedereen verwacht dat ze daar gaan koersen. Dus jij ja, moet daar ook gewoon, hetzelfde uh, als naar de suppressen toe, moet je gewoon vooraan zitten en... Uh, ja, we gingen, ik ging ik met 50, 60 uur tegen de vlakte, dus daar uh, knap je niet van op. Nee. Maak je je zorgen, want ik kan me zo voorstellen, nu komen de mooie koersen eraan en je hebt al de indruk gemaakt dit seizoen. Nee, mijn seizoen is al geslaagd, dus ik maak me geen zorgen. Is dat echt zo? Heb je dat gevoel wel? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je een van de klassieke scholen hebt, dat je seizoen wel geslaagd is. Het nee. voorjaar in ieder geval. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je toch hongerig blijft en dat je denkt, nou ja, de ronde van Vlaanderen. Ja, tuurlijk, maar. Ik heb, ja, ik heb ik, alles wat nu erbij komt, natuurlijk had ik vandaag ook graag gepresteerd. En ik was heel erg goed om, om te presteren. Alleen, uh, ja, dat, dat maakt wel jammer zeker hoe de koersverloop vandaag is. Maar ja, ik heb niet zoiets van, ik moet, ik moet nu woensdag, ik moet uh, zaterdag, ik moet volgende week. Uh, ja, nee, wat, wat ik zeg, dat meen ik. ik heb mijn seizoen is dus geslaagd. Ik heb een van de, nou, wat zal het zijn, vijf echt belangrijke klassiekers op zak. En, uh, ja, veel meer moet dat niet zijn, denk ik. Tuurlijk hoop ik dat, dat er niks met mijn enkel aan de hand is, maar... Uh, ja, het zal sowieso even, het is, uh, voordelig is het natuurlijk niet, maar uh, ja, het is even een paar dagen rustig aan doen. En dan hoop ik uh, woensdag wel aan de start te verschijnen in, uh, in Dwars Vlaanderen. En als dat niet zo is, dan, uh, dan is dat niet zo. Dan uh, proberen we het zaterdag in E3-prijs. Maarten Charlinke komt hoestend en proestend uh, binnen. Dit was een dag volgens mij om niet snel te vergeten. Nou ja, eh, niet snel vergeten en toch weer wel snel vergeten. Ik bedoel, uh, we moeten gewoon kijken naar de dingen goed, die goed gingen vandaag, uh, ondanks alle pech. Uh, en, en gewoon verder gaan naar de volgende wedstrijden. We hebben mooie kansen nog die, die komen. We hebben een goede sterke ploeg. We hebben ook vandaag weer gezien. En uh, ja, dat is gewoon ja, jammer dat het zo gaat. Viel het hele scenario een beetje in duigen toen Oscar viel? Ja, je, je, je kiest voor, voor, uh, ervoor om Oscar naar de finish te brengen. Die heeft natuurlijk gewoon hier al bewezen dat hij goed is. En uh, goed, goed uh, ja, drie, drie keer gewonnen. Ja, dan hopen we ervoor de vierde keer. Ja, Daar moet je gewoon niet aan twijfelen. Dan moet je gewoon ook alle, alle koppen dezelfde kant op hebben staan. En, uh, en goed, dat hebben we gedaan. Uh, en dit is het resultaat. Nou ja, goed, dat is gewoon jammer. Maar ja. dat, dat, dat, dat, dat bedenk je van tevoren ook niet. We hoorden bijdragen van Gio Lippens van Milan Sanremo. Uh, morgen begint het MotoGP-seizoen met de Grand Prix van Qatar. Gisteren en vandaag stonden in het teken van de vrije trainingen en de kwalificaties. Maar ja. Als je het mij vraagt, hebben de mensen in de Arabische wereld heel andere dingen aan het hoofd. Hans van Loozenhoort. Wordt er wel gewoon gereden in Qatar? Daar wordt, uh, daar wordt gewoon gereden. En uh, wat ik begrepen heb, uh, ook geen uh, voorpagina nieuws over de kwestie in, uh, in, in Libië. Men gaat daar gewoon uh, zo'n beetje zijn eigen gang. Daar komt het op neer. Ja, um, en gereden ook nog bij kunstlicht. Hè? Dat is natuurlijk gunstig voor Europa. Ja, nou, er wordt gereden bij Kunstlicht. Dat heeft eh, voornamelijk ook te maken met het feit dat de temperatuur daar in de woestijn eh, overdag zo verschrikkelijk hoog oploopt... dat het eigenlijk met goed fatsoen niet te rijden is met die motorfietsen. Temperaturen van, van 40, 45 graden. Dat, eh, de, die motoren worden veel te warm, de banden houden dat niet vol. En daarom zeggen ze van, wij gaan s'avonds rijden. En bovendien doen we dat er nog om een, beetje, ja, een beetje schappelijke tijd. Zodat eh, morgenavond, als de wedstrijd al verreden wordt, dat er ook nog in ieder geval veel mensen naar televisie kunnen kijken. Want ja, alles draait om de commercie natuurlijk bij de internationale motorsport en in Qatar ook al helemaal. Ja, in Qatar wordt wel gereden. De Grand Prix van Japan is afgelast. Ja, daar kan je je ook iets bij voorstellen. Uh, wat is daar het laatste nieuws over? Nou, het laatste nieuws is dat uh, die Grand Prix van Japan uh, verhuisd is naar, uh, naar achter in het seizoen. Ze hebben een datum gevonden in, uh, in oktober. Uh, Japan, het circuit van uh, Motegi Twinring, dat ligt ten noordwesten van Tokio. Ongeveer 130, 140 kilometer. En dat is zeg maar richting uh, Mito. En Mito is de plaats die er in de buurt ligt. En dan ga je een stukje verder, dan kom je toch uit bij Fukushima. Daar waar die kerncentrales liggen. Dus dat is er 200 kilometer vandaan. En uh, ja, de wegen daar zijn beschadigd. Het circuit is een klein beetje beschadigd. Dat de tribunes zijn wat meer uh, slachtoffer geworden, zeg maar, van dit tsunami. Dus ja, uh, er kan op een Ja, niemand denkt daar overhoupt aan de... motorracen natuurlijk. Nou, ook uh, absoluut niet. Er, is, er zijn ook wat mensen om het leven gekomen, ook van de Honda raceafdeling. Daar is iemand, uh, dus het plafond van het testcentrum is ingestort uh, door de aardbeving. En uh, ja, er zijn ook diverse mensen, ook op dit moment in Qatar. Een paar mensen zijn er ook niet, een paar Japanse ingenieurs, uh, ook vanwege familieomstandigheden. Dus ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk heel diep in de, in de bevolking, uh, wat daar allemaal gebeurt. En aangezien de racerij van een groot deel uit Japanners en uit Japanse industrie bestaat, kun je je toch wel voorstellen dat het een behoorlijke impact heeft gehad. Ja. Na het vorig seizoen is natuurlijk de grote vraag... hoe is het met Valentino Rossi? Uh, nog niet helemaal goed is dan het eerlijke antwoord. Hij is eind vorig jaar geopereerd aan zijn schouder. Nou, die blessure is om te beginnen nog niet uh, genezen. Dan, daarnaast heeft hij een tweede probleem. Hij is overgestapt naar Ducati. En ja, die maken wel hele snelle motoren. Maar Rossi heeft die machine nog niet echt lekker aan het sturen gekregen. Dus ja, hij is tijdens de trainingen vandaag in Qatar niet verder gekomen dan, uh, dan de negende startplaats. En ja, uh, we zien hem niet op het podium eindigen morgen hoor. Nee, de rest van het seizoen wel. Denk je dat hij nog herstelt? Of is dit gewoon... Uh, ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk die schouderblessure die zal, die zal, uh, zal vooruitgaan. Of tenminste de blessure zal minder worden en zijn conditie zal vooruitgaan. Zal hij minder pijn hebben. Hij zal die motor met zijn technische staf die hij heeft meegenomen van je ma, overigens. Een team dat bestaat uit Australië en België. Nog een paar nationaliteiten. En mensen waar hij heel goed mee overweg kan. Die krijgen die motor heus wel beter aan het sturen. En ik denk dat naarmate het seizoen voordat Rossi wel uh, verder naar voren zal komen. Maar ja, dan kan de puntenachterstand natuurlijk wel bijzonder uh, zijn opgelopen. Ten opzichte van de concurrentie. Ja. Wie is de grootste concurrent? Ja, de grootste concurrent. Er is iemand die op dit moment toch met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. En dat is Casey Stoner, de Australier Hij is overgestapt van Ducati, zeg maar, waar Rossi nu naartoe is gegaan. Uh -huh. Naar Honda. En hij heeft eigenlijk bijna alle vrije trainingen, alle testritten... afgelopen winter gedomineerd. En nu ook. Hij staat op pole position in de MotoGP-klasse. En uh, ja, Stoner is echt de favoriet voor, uh, voor niet alleen de overwinning morgen... maar ook voor de wereldtitel. Ja, dit is een titelverdediger, Lorenzo. Uh, die wordt kanslooptig zo uh, nee hoor, echt niet. Lorenzo, die zal, uh, dat is een hele slimme jongen, maar die weet ook wanneer hij uh, zijn kansen moet grijpen en wanneer hij kansloos is. En ja, op dit circuit, hij uh, realiseerde de derde trainingstijd overigens heel knap hoor, hij staat op de voorste startrij. Naast hem nog Dani Pedrosa, de teamgenoot van Casey Stoner. Maar Lorenzo, ja, die weet dat op dit moment zijn Yamaha-motor toch iets vermogen tekort te komt te kosten van die Honda's. En ja, hij zal wel proberen zo verstandig te zijn dat hij zoveel mogelijk punten binnensprokkelt en dan probeert op momenten toe te slaan dat hij wel zeg maar, concurrentie, uh, de concurrentie de baas kan. Want uh, Lorenzo is een hele slimme jongen, daar zijn ze nog lang niet klaar mee. En hij heeft in ieder geval wat meer zelfbeheersing dan uh, Casey Stoner en uh, Dani Pedrosa. Zijn de trainingen en kwalificaties trouwens allemaal zonder uh, blessures uh, doorgekomen? Of? Nou, niet helemaal, want ja, dat is nog een klein drama, ook voor de Suzuki-fabriek. Want ja, die hebben maar met één rijder ingeschreven in, in het wereldkampioenschap, Alvaro Bautista. Die is heel hard gevallen gisteravond, heeft daarbij zijn linkerdijbeen gebroken. Is ondertussen geopereerd in het ziekenhuis van Doha, de hoofdstad van Qatar. En hoopt zo snel mogelijk terug te kunnen vliegen naar Madrid. Betekent wel dat Suzuki geen rijder aan de start heeft, want John Hopkins, de eventuele vervanger, bevindt zich in Amerika. En de andere man, de testrijder de Nobu Aoki, ja, die kon zo snel niet vanuit Japan overkomen naar Qatar. Dus voorlopig geen Suzuki aan de start. En dat is toch wel een beetje een blamage voor zo'n fabriek... met zo'n geweldige historie in de motorracerij. Ja, um, dan even de Moto2, uh, 125cc uh, allebei. Mar Marques werd uh, daar vorig uh, seizoen uh, wereldkampioen in de 125cc. En die is een stapje omhoog gegaan. Hoe gaat dat? Ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk uh, bewonderenswaardig goed. Marques is een paar keer snelste geweest tijdens de wintertest. En nu ook staat hij op de tweede startplaats naast Stefan Bradel, de Duitser. En die pakte zijn eerste pole position in zijn carrière. En dat kan een hele mooie strijd worden. Ook Thomas Luthi, de Zwitser erbij. Die Takahashi, de Japanner, Cluzel, de Fransman. De motor tweede wordt een hele mooie wedstrijd morgen. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog die ene Nederlander, hè? Ja, daar hebben we toch wel een beetje onze hoop op gevestigd. Maar ja, Jasper Iwema heeft natuurlijk door de perikelen rond, uh, rond het team waar hij niet naartoe zou gaan op een gegeven moment van Hans Spaan, heeft hij toch een aantal testritten moeten laten schieten dit jaar. En uh, ja, daardoor is hij niet verder gekomen, ook dan de 21ste startplaats morgen voor de wedstrijd. In totaal 30 deelnemers in de 125ste C-klasse. En Iwema heeft gewoon een achterstand van twee, drie dagen. Die moet hij gaan goedmaken. De komende weken ongeveer 2, 300 kilometer testkilometers. Achterstand heeft hij met een fantastische motor, dat zegt. Hij heeft een fabrieksmachine, dat ding is razendsnel, maar hij heeft hem nog niet goed wat de afstelling, wat, de bochten, wat het bochtenwerk betreft. Dus maar moeten we nog even op wachten, maar misschien dat hij morgen toch één of twee puntjes voor het kampioenschap kan meepikken. En, en als echte Nederlanders, uh, kunnen we iets verwachten van hem dit seizoen? In de loop van het seizoen misschien wel. Maar de concurrentie in de 125cc-klasse is er niet minder om geworden. Je bent een hele knappe jongen als je daar bij de eerste tien kunt meerijden. En dat geldt ook voor Jasper Iwema. Ik weet weer alles over motorrace. Bedankt Hans van Loos Go Johnny met Candy Floss. Hij begon weer opnieuw. Afwachten tot hij nou wel echt klaar is. Ja, was een echte instinker. We gaan naar uh, VVV. Willem II. Ja, Willem II weet, zoals uh, ze eigenlijk uh, dit seizoen elke wedstrijd weten... het is de laatste kans, want er zijn nog maar zeven wedstrijden die je na en niet mee En wat dan als ze gelijk spelen? Hoe moet het dan Nou, dan is kansloos stand? hoor. Vijf punten achter als je gelijk speelt? Nee, ik ze niet meer. Ik teken het op. We zijn begonnen. Een paar tellen in de koel cool in Venmo. De stand 0-0. Een seconde of 15 dus op het scorebord. Geen wisselingen aan de kant van Willem II, de ploeg die dus vijf punten achter staat op VVV Venlo. En veel mensen meegekomen uit Tilburg. Acht volle bussen, mannetje of 400 die allemaal druk, drukbonzend op de ramen hier aankwamen om hun komst aan te kondigen. Overkant van het veld, Richter staat aan de linkerkant, Hakola rechts, dat is het enige verschil met vorige week. En uh, daar is Janga, Janga bij de achterlijn. Willem II valt aan, Janga gaat er langs, komt met een voorzet, een puntertje, maar die bal gaat in het uh, zijnet. Eerste aanvallende actie van deze wedstrijd vanavond is in de koel. En VVV wel wat wijzigingen. El Akcewi is terug van een blessure. staat staat linkerverdediger. Voorin Tjula op het middenveld staat Oyo. De man die is gehuurd van PSV. Ik kan het allemaal vertellen omdat Kevin Bejois, hij is weer eerste keeper van VVV, de bal heeft klaargelegd. Na die actie van Janga de bal ligt op de 5 meter lijn. En gaat nu richting de helft. Van Willem II. Waar natuurlijk Swinkels de cultheld is. Hij staat voor alles wat Willem II dit seizoen is. De Slemiel is hij af en toe. Dan is hij weer de held. Dan nou moet hij misschien in actie komen. Omdat VVV de bal naar voren speelt. Maar Kullen kan deze bal niet belopen. En er komt een ingooi voor de bezoekers uit Tilburg via Gravenbeek. Hij is de rechterverdediger. Gooit de bal naar jan Ari van der Heijden. Terug naar Gravenbeek. Halverwege de helft van Willem II. En dan gaat het naar voren richting Janga. Hij maakte er tot nu toe twee... Vorige week tegen Ajax was, dat, was het één keer raak voor deze spits. Die ook in het verleden nog bij Excelsior rondliep. Lichte overtreding. Lasnik neemt de vrije trap. Richters vrijgelaten. Richters. Goeie bal van Lasnik. Dit is de kans. En waarom wacht je zo lang en schiet je hem een meter over? Want daar had toch veel meer in gezeten voor Richters. Wat een mogelijkheid. Grote kans. Eerste van de wedstrijd. Ja, hij lacht. Nou, het was om te huilen, de afronding. Het blijft 0-0. Henk. Ja, is er wel gescoord of is er niet gescoord? Ja, er is wel gescoord. Maar scheidsrechter Sanders heeft besloten dit doelpunt van Herakles af te keuren. Dat is volkomen terecht. Omdat binnen een 5 meter gebiedstoer elkaar de Doelman onterecht werd aangevallen. Hij verrichtte kort daarvoor een prachtige redding op een schot van Flederis. Herakles voortdurend op de helft van de En het schot moest hij dan teniet doen met het uitgestoken rechterbeen. En daardoor ging die bal de hoogte in en kon nog even een kopje wel aangegaan worden. Maar ik kijk al naar de aanval van de aan de andere kant. En uh, dan moet snel uit zijn doel komen om in elk geval een uh, poging daar te voorkomen. En er was een uh, poging van Narsing, de rechterspitser uh, van Heerenveen. En zo zijn beide partijen in de beginfase van deze wedstrijd beide dicht bij een doelpunt geweest. Het is een interessante wedstrijd. Eén punt voorsprong heeft Heerenveen op Heerenkles. Maar Heerenveen, dat richt zich nog steeds natuurlijk op die achtste plaats op de play-offs. De hoekschap wordt genomen aan de rechterkant van het veld, wordt genomen door uh, Narsing. Er wordt er even gekopt, waarschijnlijk gaat die bal over het doel Nee, die wordt er net binnen gehouden of is er tijd. Toch een van de verdedigers van Heracles die de bal over de doellijn heeft geschopt. Jawel. We krijgen een ingooi. Nee, het was geen hoekschop, maar een ingooi daar bij de cornervlag. En dan wordt die bal die wordt vrijgespeeld door Asaidi. En dan wordt hij over de zijlijn gegleden door de Rekers. Een van de invallers bij, uh, bij Heracles. Maar kennelijk heeft Asaidi de bal toch nog het laatst beroerd en volgt er een doelschop. Interessante wedstrijd, heb ik al gezegd. Interessant uit het oogpunt van diverse aspecten. Herenveen heeft hij nog nooit een wedstrijd van Heracles gewonnen. Heracles heeft maar één thuiswedstrijd verloren van Ajax en Heracles is gewoon in vorm. En dan kun je absoluut niet zeggen van Herenveen. Heracles wint in de aanval over de rechterkant van het veld via Douglas. Douglas probeert die bal even vrij te spelen, hij wordt op de huid gezeten door Kruiswijk. Dan een aardige overtreding of een felle overtreding. En dat was de overtreding van Veyrin. En dan krijgt Herakles de vrije schop mee. Die vrije schop is heel snel genomen. Heel snel genomen door uh, Breukens. Geef mij misschien even de gelegenheid om te zeggen... dat Zwek die niet alleen vandaag jarig is... maar is eigenlijk een van de invallers bij Herreveen... Het is de invallen voor Judith Schietz. Want er was de afgelopen donderdag was er weer een akkefietje op de training. Judith Sheets werd kwaad, is weggelopen van de training. En daardoor is Judith Sheets, de meest begaafde voetballer van Herenveen niet in de basisopstelling van Ron Jans opgenomen. We hebben gespeeld al een vijftal minuten. Het is 0-0. Tweede helft bij NAC Groningen. Het is daar nog steeds 0-0. Snap jij al waarom ze de laatste weken zo weinig hebben gewonnen allebei, Andy? Uh, uh, ja, want ze zijn bang om te verliezen. Allebei. En uh, Groningen nog het minst, maar speelt ook niet goed. Nu dan misschien met de aanval. 0-0 de stand. Aanval via de linkerkant. Voorzet, komt, maar op het hoofd van Penders. En dan kan er uitverdedigd worden door Nac Breda. Dat in de eerste helft wel heel weinig heeft laten zien. Geen kans heeft gekregen. Ja, Groningen ook niet veel. Bal op de paal. Kobbel van Stenman, kon je niet eens een kans noemen. Stenman kreeg wel een echte kans toen hij alleen richting de keeper ging. Maar de bal voor zijn verkeerde voet, zijn rechterbeen had. En de bal op keeper ter schoot. Nu is het Bakuna in balbezit. Die wordt even aangetikt door Penders. Wezig aan een afscheidstournee. Rob Penders, euh, mooie, mooi. Uh, uh, mooie uh, uh, uh, wedstrijden al gespeeld. Uh, ook uh, dit seizoen nog. Maar je merkt wel dat hij wat ouder begint te worden. Balbezit voor Groningen na die vrije trap. Komt de bal binnendoor. Goed balletje. Uh, kan Stemman erbij? Nee. Want uh, daar zit Penders weer tussen. Glijdt de bal over de zijlijn. En dan mag FC Groningen gaan ingooien. De nummer 6, dus met 44 punten wil graag winnen. Om toch in de buurt van uh, AZ te komen. Uh, die vijf punten boven de Groninger staat, de inworp is uh, genomen. Is terecht gekomen bij Tadic. Tadic uh, gaat uh, een 1-2 aan. En krijgt de bal terug. En probeert dan via Stemman de bal voor het doel te krijgen. Penders raakt hem half. Wordt opgepakt door Sparv. Sparv naar Bakuna. Bakuna terug naar Hiarie. Hiarie moet uh, de zijkant gaan opzoeken. Doet dat via Kieft. De belt. Kieft de Belt de rechtsback, met Boussabon tegenover zich. Speelt hem naar het centrum, naar Bakuna. Die gaat helemaal terug. Waarom? Geen mens die het begrijpt. Maar Grankwist speelt de bal dan naar Hiarie. Hiarie weer terug naar de middencirkel. En dan kan uh, uh, Evans de bal aannemen. En Evans gaat op zoek naar een vrije man. Maar vindt hem niet. En gaat draaien. En zo is het breien en breien bij beide ploegen. Ja, Ronald, ik begrijp waarom ze zo weinig winnen. Allebei de ploegen. Want het spel is niet best. Het staat ook 0-0 bij Nac Breda tegen FC Groningen. Buitenlandredacteur Kees Elenbaas volgt de hele avond Arabische televisiezenders en de buitenlandse persbureaus. Kees, wat is er het laatste uur over Libië allemaal gemeld? Nou, in ieder geval heeft het Franse ministerie van Defensie bevestigd dat ze een aantal uh, Libische tanks en panzervoertuigen hebben vernietigd. Ze hebben niet het precieze aantal willen noemen, maar ze hebben die, die, uh, die vernietigende aanval hebben ze bevestigd. Um, dat heeft... Uh, de Nationale Overgangsraad in Benghazi, dus de oppositie... heel veel zelfvertrouwen gegeven, zoveel is wel, wel duidelijk. Daar wordt gezegd, volgens de woordvoerder van die, die overgangsraad... dat in de, de komende uren duidelijk zal worden... dat de oppositie zal overwinnen over, over Gaddafi. Ze zeiden letterlijk, Gaddafi die leeft in zijn laatste dagen... of misschien zelfs laatste uren. Dus heel veel zelfvertrouwen door die aanvallen... Van die kant. En dan is het laatste nieuws dat komt uit uh, Italië. Uh, daar heeft uh, Berlusconi uh, de NAVO-basis bij Napels aangeboden als het, uh, het uh, commandocentrum voor de operaties uh, uh, tegen Libië of de andere NAVO-leden daar nou zo uh, happig op zijn, dat is een beetje de vraag. Maar in ieder geval, het aanbod uh, lichter uh, En van daaruit zou de militaire interventie tegen Libië kunnen worden gecoördineerd. En dat zeg, ze niet weersen. happig zijn, daar bedoel je mee dat, dat uh, Libië en Italië nogal uh, redelijk nauwe banden hadden? De, dat, is, dat is ook zo, maar bovendien wordt steeds benadrukt dat het gaat om een, uh, een actie van de Verenigde Naties en niet van de NAVO. Dus om nou een NAVO-basis te gebruiken als, als commandocentrum van die acties, dat zou weer te veel de nadruk op de NAVO leggen. En ik denk niet dat, uh, dat iedereen het daarmee eens is. Bedankt, Kees. Dan de waterpolenvrouwen van het ravijn. Die hebben het tweede duel in de halve finale van de strijd om de Lend Trophy met 8-6 verloren van Skif Moskou. Uh, maar vorige week was al met 12-5 gewonnen in Nijverdal. En dus was deze nederlaag voldoende om door te gaan naar de finale. Jasmine Smit is een van de speels. was het een zware wedstrijd voor jullie? Nou, het was een hele pittige wedstrijd, weet je. De Russen hebben natuurlijk alles of niets spelen, dus uh, die gingen de vol op. Maar ik ben echt van heel trots op het team, want we hebben het zo beheerst gespeeld, weet je. We moesten gewoon zeven doelpunten verdedigen. We zijn volgende aanval gaan in het begin, en daardoor hebben we eigenlijk nooit meer dan twee verschil achtergestaan. Dus uh, ik ben echt super blij. Heb je ooit getwijfeld als je zeven punten met een voorsprong van uh, zeven punten naar Moskou gaat? Naja. Nou ja, we hebben wel uh, vorige uitslagen van andere teams gez uh, gezien hier dat ze hier gewoon best wel dik verliezen. Dus uh, ja, we wisten gewoon wel dat Skip gewoon een hele goede ploeg uh, was. En we hebben gewoon, nou ja, in Nijverdag gewoon zo'n ontzettend goede wedstrijd gespeeld. Dat we er wel dachten, nou, we moeten hier gewoon echt heel serieus mee omgaan. En als je hier gewoon serieus mee omgaat, dan kan je gewoon die stand verdedigen. Maar moet het wel gewoon uh, vol erop. En daarna uh, kun je gewoon verder spelen. Ja, want Skif Moskou heeft wel één uh, speelster van wereldniveau. Hoe hebben jullie die weten af te stoppen? We hebben altijd gezegd, gewoon hoger, die gewoon niet in schietpositie komen. Maar ze hebben er een aantal meer, die gewoon heel goed kunnen schieten. Maar gewoon die spelers wat meer nadruk gelegd. En, uh, maar ik denk gewoon dat we verdedigend hadden we het gewoon vandaag gewoon hartstikke goed dicht zitten. Mike Nooy kiept ook een hartstikke goede wedstrijd. Dus uh, daar kunnen we heel blij mee zijn. En dan de finale. Uh, een Italiaanse of een Hongaarse ploeg? Uh, uh, heb je voorkeur? Uh, nou, ik weet ik heb zelf iets van de uh, finale, finale. Dus ik denk dat we gewoon een uh, goede wedstrijd tegen allebei kunnen spelen... Maar uh, ik denk, we hopen een beetje op de Hongaren, maar ik denk dat de Italianen doorgaan. Maar uh, het maakt me niet zo heel veel uit. Ik heb zelf zoiets van, ik ben gewoon super trots nu op mijn team dat wij dit gedaan hebben. Hebben we gewoon nog nooit de finale van de Lente trofi gehaald. Dus uh, ik denk dat dat nu het belangrijkste is. En wie de tegenstander wordt, die gaan we wel opnieuw analyseren. En dan zien we dan wel weer. Ja, maar niet tevreden zijn met de finale alleen, hè? Nee, dat zeker niet. Uh, ik wil hem winnen ook nu. Oké. Okay. <laughs> Bedankt, Jasmin Smit. Geen dank. hartelijk dank.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 De Turtles met Eleanor was de laatste plaat in dit uur van Langs de Lijn. Het is overal nog 0-0. Bij Nak Groningen zijn ze al bezig aan de tweede helft. Bij VVV Willem 2 en Herakles Heerenveen zijn ze een minuut of twaalf bezig. Het is ook daar nog 0-0. Mijn klanten gaan voor prijs en kwaliteit. Ik ook. Ik ben ondernemer.